Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het kanaal is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig... waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala neerstortte. Het toestel werd gisteren gevonden bij het eiland Guernsey in de buurt. Het vliegtuig met Sala en een piloot aan boord... verdween twee weken geleden van de radar. Oude politiegegevens worden langer bewaard... zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case-onderzoeken. Nu moeten de gegevens na vijf jaar worden vernietigd... maar volgens minister Grapperhaus is dat te snel... De minister steunt de aanpak van korpschef Akerbaum van de nationale politie. Hij heeft besloten dat informatie die nog niet eerder in het onderzoek was betrokken... niet mag worden vernietigd. De korpschef gaat daarmee in tegen de wet, maar dat is volgens de minister geoorloofd. Want Grapperhaus werkt nu aan een aanpassing van de wet. Ook Nederland erkent oppositieleider Guaido als interim-president van Venezuela. Andere EU-landen hebben dat ook gedaan vandaag, maar sommigen weigeren. De huidige president Maduro wil geen nieuwe verkiezingen uitschrijven, ondanks hevige protesten. De Turkse president Erdogan heeft de op één na grootste oppositiepartij van zijn land een terroristische organisatie genoemd. Hij vindt dat de voornamelijk Koerdische HDP gelijk staat aan de PKK. Die wordt internationaal gezien als terroristisch. De afgelopen jaren zijn tientallen politici van de oppositiepartij vervolgd.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 die uh, iedereen wel kent. Deze van uh, Status Quo en You're in the Army Now. 8 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn weer, Studio Tolweg 10A. En wie zijn wij? Dag Albert-Jan en hallo Rob. Uh, ja, Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En goedemiddag, luisteraars en kijkers. Niet te vergeten, ja, het is weer zaterdag, want het is weer voorbij gevlogen. De week, week vloog voorbij. Vloog voorbij. En nu zitten we dan weer op deze toch wat druilerige zaterdagmiddag aan de tolweg 10A. Goed, maar wij gaan de komende drie uur weer uh, radio voor u maken. En, uh... Met natuurlijk een tig aantal onderwerpen. De meeste waarvan u al wellicht bekend bent. Allereerst natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want de evenementen beginnen weer binnen te stromen, om het zo maar eens te zeggen. En ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u gelijk meeschrijven. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Blijft het kwakkel weer? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, en dat is alvast een hint voor jou, uh, Harms... voor het plaatje wat je daarna gaat draaien. Het dier van de week deze week is Lola. Lola? Lola. En uh, kan je nog herinneren dat we een hele poze beer in de aanbieding hadden? Ja. Nou, die staat er niet meer op, dus ik ga er even vanuit dat die een uh, thuis heeft gevonden. Dat is goed nieuws. En Lola, daar kom ik wel uit, hoor. Ja, dat dacht ik ook al. Goed. Uh, goed, uh, zoals gezegd, half vijf het dier van de week. Het gedicht van de week, ja, ondanks drukke werkzaamheden... Uh, hebben we Marco Termes uh, bereid gevonden om uh, vanmiddag plaats te nemen uh, achter de microfoon, want het is deze week ook de week van de poëzie. Toen dachten we nou kunnen we al die gedichtjes voor mij doen, maar laten we dan een echte dichter in huis halen. Dus het gedicht van de week deze week wordt verzorgd door Marco Termes. En als hij dan toch langskomt, kunnen we gelijk kijken en vragen hoe het staat met zijn gedichtenbundel. Ont, wat was het ook weer? Ontroerend goed. Ja, dat was de titel van zijn gedichtenbundel. Goed, kwart voor vijf. Het gedicht van de week met medewerking van Marco Termes. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En daarnaast natuurlijk vele uh, andere items. En uh, we gaan vandaag voetballen, want SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen DVVA. En jij gaat me nu vertellen waar dat voor staat. Door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Briljant. De wedstrijd begint om drie uur en rond de klok van tien over drie gaan we voor het eerst schakelen met Joop van es, uh, live vanaf Duintjesveld, want die is daar voor ons aanwezig. Verder hebben we natuurlijk kwart over vier Pit Report, want uh, er is nog wat rumoer over de toekomst van de Formule 1. Wordt het beter, wordt het een, uh, ja, een veredelde historische race, uh, er is, wordt nogal gebakken leid achter de schermen en daarover meer rond de klok van kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We hebben ook nog tijd voor muziek vanmiddag. Dat, dat zou fijn zijn, ja. Ja, vorige week was uh, Raadje Plaatje. We gaan een paar platen die vorige week langskwamen... gaan we vanmiddag ook uh, draaien voor je. Dus lekker blijven luisteren naar ZFM. Wij zijn er tot aan vijf uur, tot aan Entertainment for You. En uiteraard uh, kan je ook live meekijken. ZFM-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En hier is Omi. one solution is my queen, cause she's strong. Yeah, yeah, she is. Leuk om deze weer eens terug te horen. De single van Omi Hoardier en de cheerleader. En dit is ook zo'n plaat hè? De Amsterdamse groep Mai tai. Vele jaren geleden waren ze enorm populair. En dan moet je teruggaan naar de jaren 80. Hebben ze heel wat hits gescoord. Deze drie Amsterdamse jonge dames. Althans, toen de tijd nog wel. Maar zijn ze wat ouder. Hier is Female Intuition. van Mai tai en Female Intuition. Het is inmiddels 17 over 2. Albert Jans zit er klaar voor het nieuws in het kort. Afgelopen week is de tweede permanente zandsculptuur van Zandvoort onthuld. Het staat op de Boulevard Bernard en is een cadeau van de stichting Zandkorrels. Deze stichting heeft ook uh, het eerste beeld betaald... en ze hopen nu dat anderen hun goede voorbeeld overnemen. Uh, vanaf jongstleden een vrijdag is de vvv winkel officieel gevestigd in het Zandvoortsmuseum... Per 15 januari is de VVV al aan het Gasthuisplein gevestigd... en deze locatie is meer centraal gelegen... en ook kunnen de VVV-kantoren en de Zandvoortsmuseum elkaar versterken. De samenwerking wordt bij wijze van proef ingezet voor een periode van één jaar. Na deze proefperiode worden de res resultaten geëvalueerd... en bepaald of, en zo ja, ja, in welke vorm de samenwerking wordt voortgezet. Op de nieuwe locatie aan het Gasthuisplein is de VVV van dinsdag... Uh, tot en met zondag van 10 tot 5 uur geopend... Nieuwe zelfpersende afvalbakken. De gemeente Zandvoort gaat 60 afvalbakken vervangen... voor de zelfpersende afvalbakken. Mede op basis van positieve ervaringen... met deze afvalbakken op het Stationsplein. De nieuwe elektronische afvalbak... heeft een grotere inhoud dan een gewone prullenbak. En dankzij een perssysteem dat werkt op zonne-energie... Uh, dus milieuvriendelijk. De milieuvriendelijke afvalbakken persen het vel in de bak samen... en hierdoor past er drie keer zoveel in als in een gewone afvalbak. Via speciale software ziet landen hoe vol de afvalbak is. Zo hoeven de, bakken alleen te, zo hoeven de bakken alleen geleegd te worden als dat nodig is. Dit bespaart tijd en brandstof en is dus veel beter voor het milieu. Bovendien horen overvolle vuilnisbakken en zwerfvuil... wat daardoor ontstaat tot het verleden. Daarmee is het een duurzame, efficiënte en intelligente vorm van afvalinzameling. Wethouder Joop Berendsen plaatst maandag aanstaande 4 februari... om 9 uur s morgens de eerste afvalbak op het Kerkplein. Oude mannetje, terug op het Venemaplein.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 Dit is niet de bedoeling. Afgesproken is dat het in zijn oorspronkelijke setting... zal worden teruggebracht. Hier ga ik achteraan, al dus, Het lijkt me een goede zaak, want hij zit nou naar een flats te kijken. Ja, en, klopt. Bedoel, en hij moet naar de zee kijken. Hij moet gewoon naar de zee kijken. Dus het oude mannetje is wel terug, maar hij kijkt alleen de verkeerde kant op. Maar wordt aangewerkt? Wordt aangewerkt. Zo is het. Dankjewel voor het nieuws. In het kort na te lezen ook uiteraard op onze eigen ZFM-app.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 To the of the road while you're traveling with me I'm not the Zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Uh, mocht je naar de herhalingen uh, luisteren van dit programma. Yo, de chemise en she can't love you. Ja, er is weer heel wat uh, te doen omtrent uh, Airbnb in uh, Zandvoort, Albertjan. Uh, ja, we zeiden het vorige keer al: wordt vervolgd. En hier hebben we uh, inderdaad het vervolg. In Zandvoort mogen woningen voor maximaal 120 dagen verhuurd blijven aan toeristen die via Airbnb boeken. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen dinsdag besloten. Veel dorpsbewoners hebben eerder aangegeven overlast van Airbnb-verhuur te ervaren. Er werd en wordt nog wel eens gesjoemeld met de regels rondom het Airbnb. Woningen worden bijvoorbeeld veel meer dan het toegestaande aantal dagen verhuurd. Toeristenbelasting wordt niet afgedragen en huizen worden puur voor vakantieverhuur opgekocht. Met als gevolg de daaruit voortvloeiende overlast voor de buurt en de woningen... die aan de toch al krappe woningvoorraad worden onttrokken. De gemeente wil af van dit airbnb gesjoemel In het nieuwe beleid dat per 1 april ingaat, leuke datum... Uh, geldt een eenmalige meldingsplicht voor de Zandvoorten... die zijn of haar woning wil verhuren. Hij of zij dient ingeschreven te staan bij de gemeente... moet de hoofdbewoner van het huis zijn... en er minimaal acht maanden per jaar wonen. Een tweede woning verhuren aan toeristen mag niet. Ook mogen er niet meer dan zes personen per reservering in het huis verblijven... en er zal strenger op worden gehandhaafd. Daar heeft de gemeente extra personeel voor vrijgemaakt. Met andere woorden, wie betrapt wordt, kan een forse boete verwachten. En na een jaar zal het nieuwe beleid worden geëvalueerd. En het is echt waar. Het is echt waar. Het is echt waar, joh. De, inderdaad, het verhaal over de Airbnb hier in Sanford. En hier is Patty Smits. En Because The Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. wordt Bij CFM. deze van uh, Patty Smit en Be Cost tonight. Twee, over half drie. We gaan over naar uh, weerman Albert uh, Jan Vos met het weerbericht voor de komende dagen. Het is vandaag bewolkt en er zijn perioden met regen en smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt naar graad of 3A4 en er waait een zwakke tot matige Noord- tot Noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht is het wisselende bewolkt met kans op een winterse bui. De temperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt. Morgen is er nog een buienkans, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar een graad van 5 à 6. Ook na het weekend is er maandag eerst weer kans op sneeuw. De sneeuw gaat over in regen bij verder oplopende temperaturen. De rest van de week is het wisselvallig met van tijd tot tijd wat regen of een enkele bui. De temperatuur gaat ook weer omhoog naar een graad van 3 à 4 op maandag... naar een graad of 8 in de tweede helft van de week. Al dus Rico schreudel. Dat zijn weer goede berichten. Dankjewel Albert Jan. Het weer is na te lezen op ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl. was het weer? En wil je weten hoe het weer is hier in Salvoort? Kijk dan op de webcam die onlangs geplaatst is. Op de boulevard en het strand. En daar kijkt u op uit te volgen via ons eigen CFM-app. Dan golft het goed. Niet te stuiten. Niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten.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 Sturen, duurt de dagen, duurt de uren. Als het voelt, dan voelt het goed. Als het voelt, dan voelt het goed. Niet de sluiten, niet sturen. Duur te lagen, duurt de uren. Als het voelt, dan goed het goed. Met de nieuwe webcam heb je ook inderdaad een goed beeld over de zee hier in Zandvoort. En dan kan je zien, als het golft, dan golft het goed. Ja. De gouden oude single inmiddels al van de dijk. Hij blijft uh, leuk. En van uh, de oude single gaan we naar uh, de nieuwe single. Hier is Five Seconds of Summer.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 calls about a hundred times so who you been calling baby nobody could take my place when you looking at those strangers, hope to god you see Vorige week vond het weer plaats bij Café 4 aan de Hottestraat. Het raakje Pleijken. Ja, een jaarlijks terugkomend evenement is dat. Waar maar liefst tien teams aan mee hebben gedaan. En oh ja, die hebben gewonnen. Oh ja, Albert-Jan, die hebben gewonnen. oh ja. En Five Seconds of Summer kwam ook langs. de Youngblad. Goed, uh, ze zijn weer terug uit de winterslaap van drie maanden. En dat bedoel ik natuurlijk de Zandvoortse strandtenthouders die geen jaar rondvergunning hebben. Vanaf uh, afgelopen vrijdag uh, mochten ze weer gaan opbouwen. Het was een uh, mooi gezicht. Het strand was bedekt met een laagje sneeuw... en ondertussen worden de zomerse strandtenten weer opgebouwd. Het is een uh, aantal dagen zweten en sjouwen... en dan kunnen de eerste klanten weer naar binnen. Afgelopen uh, week waren onze collega's van NH Nieuws ook aanwezig op het strand... en kwamen daar een aantal collega's tegen. Ja. ja, nou heb ik we dus wel reclame op dat uh, filmpje. Dus we wachten even, we praten hem even vol. Maar goed, ze praten ongeveer onder andere met Skyline Beach Bar en uh, Beach Club 10. Het gaat weer beginnen, hè? Ja, gelukkig wel, zeg. 1 hè. We zijn helemaal klaar voor. Ja, zeker. We gaan uh, weer tegenaan. Ze zijn allemaal weer terug uit hun winterslaap van drie maanden. De Zandvoortse strandtenthouders. Vanaf vandaag mogen ze weer gaan opbouwen. En hoe mooi is dat in zo'n winterslandschap? Ik kon niet wachten, zie ik. Nee, ik kon zeker niet wachten. En uh, de containers worden al gebracht, dus uh, we zijn uh, helemaal klaar voor. Ja. Dus ja, temperatuurtje, een klein beetje onder nul, maar uh, een beetje hard werk en dan uh, worden we zelf warm. Wat een omstandigheden om, uh, om een strand op top te bouwen. Hè? Ja, je ziet de sneeuw om ons heen en uh, goed, we hebben alle sneeuw weggeschoven. Het moet toch gebeuren. Wat, wat doet een eigenaar nou de afgelopen drie maanden dan? Uh, vakantie vooral en uh, rust houden en uh, niet te veel. Uh, ja, lekker rustig, lekker uh, rust gepakt. Lekker uh, weekendje weg, lekker naar Oostenrijk, lekker snowboarden. Je bent achterscherm ben je altijd bezig om, om allerlei dingen nog te regelen voor het aankomstseizoen. Hoe gaan jullie het nu aanpakken? Nou, we hebben in de loods hebben we al les spullen staan. We al onze bus staat daar, die gaan we ophalen zo, met de aanhanger. En dan gaan we spullen rijden en dan gaan we bouwen. En dan staat er morgen of overmorgen staat er al een half tentje. We gaan zeker dag en nacht door knallen, absoluut. We de dingen. We moeten open. Komt het weekend al of? Nee, dat wordt wat snel, hè? Ja, dat wordt wel heel snel, maar uh, we proberen zo snel mogelijk te uh, proberen we alles open te maken. Absoluut. Het ligt een beetje aan het weer, of we een fors krijgen. Het ziet er voorlopig nog, de komende dagen nog... ik lijkt Piet Pauwels maar wel, maar de komende dagen ziet het er nog goed uit. Gaat je 7, 8. Oetmoorn. Oetmoorn, ja. ja. De groet uit Zandvoort, hè? Leuk. Geweldig, hè? Deze week zijn ze weer begonnen met het opbouwen. De stram hier in Zandvoort. Ja, het duurde allemaal veel te lang. Maar gelukkig, het is weer 1 februari en ze mogen weer beginnen.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 Moed ons niet verstikken, we tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje, en we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang. Wow. Het duurt te en ook deze kwam vorige week langs bij Raadje Plaatje, de single van Davina Michel en het duurt te lang inderdaad. Bekend geworden bij de beste zangers. En het uh, duurt te lang. Ja, toch hadden nog een aantal mensen de plaat niet helemaal goed, Albert jan Ongelooflijk, hè? Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, niet iedereen kijkt naar de beste zangers van Nederland. Natuurlijk. Dat is ook weer waar. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping.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 Sha la la la la, la, la, la, la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 You're the Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Jawel, we hebben weer nieuws. Ja, met warme chocolademelk en hapjes... is de plaatsing van het 800 meter lange uh, hertenwerende hek... in de waterleidingduinen afgelopen week gevierd. Het eerste Zandvoortse burgerinitiatief moet voorkomen dat herten het dorp intrekken. Ik hou niet van hekken, maar ik snap wel dat het soms nodig is. Al dus burgemeester Nietmeijer van Zandvoort. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot knikt instemmend. En met enkele andere betrokkenen Zandvoortse burgers vieren ze dan ook dat het hek er na twee jaar eindelijk staat. Onze collega's van NH waren daarbij aanwezig. En dat was allemaal gebeurde exact op welke datum was het ook weer afgelopen week. En uh, het is natuurlijk uh, het is tegengehouden het hekwerk. En uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Al dus burgemeester Nick Meijer. En nou, we van... gaan luisteren naar het ja. interview wat uh, opgenomen is door uh, NH Nieuws. Afgelopen oh. week uh, bij het uh, vieren van het uh, kleine feestje in, uh, in de Salvoortse duinen als de computer het wil doen. Uh, Zet maar, start maar een muziekje in, we gaan even kijken hoe dat... We gaan, uh, we gaan eerst wel even wat uh, muziek draaien. Komen we zo meteen even met het interview terug van NH uh, Hier is Down to Earth van Kirstie Kills the Cats. Join you het uh, plaatje wat we even in plaats van het uh, interview draaiden. Curiosity Cats uit de jaren 80 en Down to Earth. Ja, afgelopen week is het uh, hek uh, definitief geopend, om het zo maar te zeggen. Ja, klinkt weer een beetje raar. Ja, dat hek moet gewoon dicht blijven, maar ja, het werd wel even gevierd in de Zandvoortse Duinen. Onder meer uh, Nick Meijer was daar en uh, Willem van der Sloot en de collega's van NH Nieuws. Nou Willem, vannacht gefeliciteerd. Dankjewel. je wel, Eindelijk, ja. eindelijk staat het er. Een klein feestje in de duinen bij Zandvoort vandaag. De burgemeester is er, er is warme chocomel, er zijn hapjes. Het is geen dammeer geweest. En dat allemaal omdat het 800 meter lange hertenhek af is. Een burgerinitiatief van hertenfluisteraar Willem van der Sloot en nog een paar andere Zandvoorters. Zo blijven de herten in de duinen en gaan ze niet meer het dorp in. Het is, je moet ongelukken voorkomen en je moet dierenleed voorkomen. Het is niet leuk als je een hert voor een auto krijgt. Voor de persoon niet. De auto bezit er niet, maar ook voor het dier niet. En uh, nou ja, ik heb het op het spoor ook gezien, op het treinspoor, en dat is niet leuk. Hemme door, maar door, hemme door, rij maar door, rij maar door. Ik hou niet zo van hekken, maar ik snap wel dat het soms nodig is. Juist. Is het de bedoeling om uiteindelijk alle herten buiten het dorp te houden? Ik denk dat als je kijkt naar de problematiek dat dat het effect is... en dat je af en toe een damhert in het dorp hebt, is prima. En als je het beheer goed op orde hebt, kun je zelfs misschien gaan nadenken... over zijn die hekken nog wat nodig. Want het beheer, oftewel het afschieten van een deel van de herten in de duinen... is nu bezig. Er zijn er te veel, er moet een betere balans komen. En we zijn al meer dan twee jaar verder in een er. En ik ben er heel blij mee. Alleen, het had even eerder moeten komen. Tijdens de bronstijd had het moeten staan... En dan had je die herten niet meer naar Zandvoort gehad. En nu zijn er een stuk of 28, zijn er nog in Zandvoort en die komen niet meer terug. Maar hoe moet dat dan? Hoe moeten die terug? Geen idee. Dat is voor de burgemeester en uh, voor de firma Waternet. Nee. Maar uh, kan jij ze niet terugbrengen? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Die tijd heb ik gehad. Ja, dat was Willem van der Sloot die uiteindelijk uh, hoorde... en uh, druk bezig met de herten, want ze zijn er nog steeds, uh, Albert-Jan... ook bij mij in de straat, hè, dat zag je ook uh, bij dat filmpje. Ja, klopt. Ik zal het denken, we hebben genoeg Airbnb-plekken. Dus... <laughs> wie wil te kunnen die 28. <laughs> Je, je weet het maar nooit. Nou ja, in ieder geval uh, goed nieuws dat het hekken er uh, toch nog uh, gekomen is... hier in de Sanfoortse Duinen. Dank even aan de collega's van uh, NA Nieuws. En goed nieuws ook, je hoorde in één keer een uh, onwijze klap. En ja. wij zagen het filmpje, we zagen dat het hert nog leefde. Dus uh, ja. goed nieuws, het, het wat aangereden werd uh, op de Sofiaweg is nog in leven. Ja, dat kunnen we bij deze zeggen. Tot zover het, het nieuws, en we gaan uh, kijken of de resultaten er mag zijn. ...van het hek wat uh, nu geplaatst is in de Salvoortse Duinen. En hier is Nick Kamen en It's Time You Break My Heart.